4 uur, Herman Vriend, met het NOS-journaal. Edward Snowden is aangekomen in Moskou, dat heeft Wikileaks getwitterd. Vanmorgen vertrok de klokkenluider uit Hongkong... waar hij sinds vorige maand verbleef. Wikileaks twittert ook dat twee van de medewerkers meereizen met Snowden. Ze hebben reisdocumenten geregeld zodat de Amerikaan Hongkong kon verlaten. Ook gaan ze hem helpen om asiel aan te vragen in een democratisch land. Welk land dat is, is niet bekend. Volgens het Russische persbureau Interfax is zijn eindbestemming Venezuela of Ecuador. De politie heeft in een psychiatrische kliniek in Amsterdam-West... een patiënt in zijn benen geschoten omdat hij agenten bedreigde met een mes. In de kamer van de man brak vanmorgen brand uit. Toen de politie de verwarde patiënt eruit wilde halen... begon hij met een mes te zwaaien. Omdat de situatie dreigend werd, besloot de politie om hem neer te schieten. De man ligt in het ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. En de Rijksrecherche onderzoekt de zaak. In Egypte is de gouverneur van de provincie Luxor al na een week opgestapt. Zijn benoeming had hevige protesten veroorzaakt... omdat hij lid is van de politieke tak van een terreurbeweging... die vroeger aanslagen pleegde. Eén daarvan was in 1997 in Luxor. Daarbij kwamen 58 toeristen om. Juist daarom had vooral de toeristische sector bezwaar tegen zijn benoeming. En zijn aankondiging dat hij zich vooral wilde inzetten voor het toerisme... werd met hoon onthaald. Hij vertrekt nu om verdere problemen te voorkomen. In de binnenstad van Venlo is een man vannacht ernstig mishandeld... nadat hij het had opgenomen voor een meisje. Het meisje werd lastiggevallen door twee mannen. Toen de venlo naar daar iets van zei, werd hij neergeslagen. Hij ligt in het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. De twee verdachten zijn gearresteerd. Eén komt uit Beringen, in de buurt van Venlo. De andere heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Het weer. Vanmiddag buien met kans op onweer. Er kan veel regen vallen. Aan zee staat een krachtige zuidwestenwind. In de loop van de avond klaart het op en nemen de buien af... Maar ook morgen weer regen, af en toe zon en een graad of 16. Vanaf dinsdag droger en meer zon. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Na een aanrijding staat er file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Maastricht Aken Airport en Knoopen Kerensheide 2 kilometer. De rechterreishok is dicht. En door werkzaamheden op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen Beeldhoven en Utrecht Veemarkt 3 kilometer.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 Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl. Het gaat erom spannen bij het NK-wielrennen in Limburg. Geo Lippens. Het is een heel ander Nederlands kampioenschap dan vorig jaar. Toen was het een heroïsche strijd in de regen. We zien trouwens Lars Boom daar. Losse tongen, jongen, jonge jonge Lars Boom. Een van de favorieten voor het Nederlands kampioenschap. En die zat in een achtervolgende groep. Hij zat daar onder andere met Nicky Terpstra. Met Tom de Slachter. Met Pim Lichthart. Met Boy van Poppel. Tom Dumoulin en Michel Kreder. En dan moet hij er gewoon af daar in die groep. In de beklimming opnieuw van het Duivelsbos. We hebben drie koplopers... Bram Tankink heeft gezelschap gekregen van Johnny Hogeland en van Sebastian Langeveld. Het verschil is klein. 25 seconden. Het honkbal in Amsterdam. Pirates tegen Pioniers, Theo Plachard. Zevende inning. Gelijke stand. 4-4. Spannende wedstrijd. Het kan hier nog alle kanten uit. En ook bij Amsterdam een reliever op de heuvel inmiddels. Kyle Ward heeft het overgenomen van Jost Jong. En verder vanaf half vijf de finale van de World Hockey League... tussen Australië en België. En aandacht voor het CHIO in Rotterdam. Ja, John! Dire Straits en de Sultans of Swing naar 1977. We gaan weer terug naar Gio Lippens. Enige tekening in de strijd daar, Gio? Ja, er is zeker tekening in de strijd. Ik kijk naar Sebastiaan Langeveld. Die nu weer, net nadat hij de finish heeft gepasseerd... met nog twee ronden te gaan door het centrum van Kerkrade. Slingert, want het is een lastig stukje hoor, op de klinkers. Het ligt er gelukkig droog bij. Dan zien we daar Johnny Hogeland in het wiel zitten. En Bram Tankink. En ik kan me zo voorstellen dat Tankink denkt... ja, wat moet ik nu met deze mannen in de... De vluchtpoging. Want vlak daarachter, daar zitten nog een paar andere mannen. Daar zit Nicky Terpstra onder andere. De kampioen van vorig jaar, daar zit Pim Lichter. De kampioen van twee jaar geleden. Daar zit Wilco Kelderman. Toch ook wel een van de grote talenten. Zeker als het berg op gaat in Nederland. Uh, daar hebben we verder nog Tom Dumoulin zitten en Michel Kreder. Die mannen zijn in achtervolging. We hebben dus drie man tegen vijf. En uh, ja, die moeten het dan uiteindelijk gaan maken. Terwijl ik nu zie dat er toch weer opnieuw renners van achter hebben aangesloten bij die achtervolgers. Maar voorlopig hebben we nog die drie mannen aan de leiding. Kijken wie daarbij zit. Michel Kreder zie ik daar in elk geval bij zitten. Daar schuift Dumoulin door het beeld. Dan hebben we Slachter daar in beeld. Hé, hey, Lars Boom heeft ook weer aangesloten nadat hij net gelost heeft in de beklimming van het Duivelsbos. Dat betekent toch dat we weer een grote groep achtervolgers gaan krijgen. Waar het toch lastig is om daar een goede tactiek te bepalen. Want wat moeten die mannen gaan doen in de achtervolging op het koptrio? Hebben ze bij ...bij Blanco vertrouwen in uh, de koploper in Bram Tankink. Hebben ze dat vertrouwen in zijn sprintkwaliteiten? We weten allemaal hoe het een aantal jaren geleden afliep in Oudmarsum. Twee jaar geleden was dat toen uh, Tim Lichthart Nederlands kampioen werd... ...en toen iedereen eigenlijk wel rekende bij uh, Rabobank toen nog... ...dat uh, Bram Tankink die in de vluchtersgroep zat het wel even zou afmaken. Nou, dat gebeurde dus niet. Ik ben benieuwd of ze er vertrouwen in hebben... ...dat hij met Langeveld en Hogeland bezig is aan een goede ontsnapping. Hopelijk zijn ze nog weg met z'n drieën en dan hebben we die groep met sterke mannen erachter. Live sport bij LOS Langs de Lijn op Radio 1. Summer comes, winter fades. Here we are, just the same. Don't need pressure, don't need change. Let's not give the game away. There used to be an empty space, a photograph without a face. But with your presence and your grace, everything falls into place. Just please don't say you love me, cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that. And there's no need to worry when you say just what. say it back Heavy words are hard to take Under pressure, precious things can break, and how we feel it's hard to fake, so let's not give the game away Just please don't say you love me Cause I might not say it back Doesn't mean my heart stops giving way Look at me like that So say Gabriel Applin van de Radio 1 CD, English Rain. Please don't say you love me. De Nederlandse hockeymannen moesten tijdens de World Hockey League... genoegen, uh, genoegen nemen met een derde plaats. De strijd om het brons werd met 4-1 gewonnen van Nieuw-Zeeland. En twee van de vier Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Jeroen Herzberger. Achteraf is de speler van Rotterdam toch nog wel tevreden met het brons. derde plaats is een, uh, is een podiumplek en... Uh... Ja, juist in eigen land. 0,0 uh, reden om te zeggen dat, uh, dat je niet gemotiveerd kan zijn voor deze wedstrijd. Want, uh, en dat hebben we gezegd en dat hebben we geprobeerd te doen. En voor een groot deel ook gedaan. En 4-1 uh, gewonnen. Dus ik denk... Uh, ...dat we vandaag een goede wedstrijd hebben gespeeld. Ja. Maar je zegt net van, het maakt niet zoveel uit. Is dat ook een beetje de manier waarop jullie dit toernooi hebben gespeeld? Veel leren, veel nieuwe gezichten. Kijken hoe de jongens het op internationaal niveau doen... ...en minder naar de ja. prestatie kijken. Nou, de reden waarom ik zei, maakt niet uit. Is dat het mij niet zoveel uitmaakt of we nou om achtste of negende plek spelen... ...of om de finale of om brons... Ik speel hier in eigen land uh, met een Nederlands shirt aan en uh, dan moet je altijd volle bak gas geven. En uh, dat hebben we tegen elkaar gezegd en uh, dat is wat ik ermee bedoelde. Uh, ik snap wat je bedoelt met dat het een toernooi is, uh, maar het, de weg naar een WK is net zo belangrijk als het WK zelf. Dus uh, uh, verder geen reden om uh, waarde aan een bepaald toernooi te hechten. Het is allemaal een teken van het WK. Uh, en we willen naar India toe. En nu zijn we derde geworden. dat is gelukt. Dus hebben we in uh, India weer een toernooi waar we ons goed kunnen voorbereiden... op uh, vijf maanden later het, het, het WK. Dus alles heeft wel degelijk heel veel waarde. Ja. Dus, dus een teleurstelling is snel uh, weggepoetst? Nou ja, ik uh, begrijp het niet verkeerd. Ik vind het hartstikke kloten dat we verloren hebben in de halve finale. Zoals elke sportman dat natuurlijk heeft. Uh, ja, maar uh, feit is nou eenmaal dat vandaag worden niet uh, uh, de prijzen verdeeld. Die worden op het WK verdeeld en... Uh, als jij, weet jij wie er tien jaar geleden de, de, de Champions Trophy heeft gewonnen? Nee. Maar je weet wel wie de Olympisch en Wereldkampioen wordt. En daar gaat het om. En uh, dat is wat het belangrijkste wat we in gedachten moeten houden. Duitsland gooit al jaren met de pet naar de Champions Trophy en uh, staat er op het moment. Dat is denk ik een wijze les. En hebben jongens hier, uh, we hebben volgens mij verdediging gehad met, uh, met tien lans in totaal. En uh, die houden toch twee keer de nul. Uh, een paar jongens houden zich goed staande tegen, tegen Australië. En vandaag ook weer maar één goal tegen. En dat is toch wel waar we naartoe moeten. We moeten naar een grote groep uh, goede spelers. Om uiteindelijk concurrentie te creëren. Waardoor we allemaal gewoon sterker worden. Uiteindelijk mogen er maar 16 het doen. Maar dat is uiteindelijk wel goed denk ik voor uh, het eindresultaat. Je bent, je bent wel een sporter die snel teleurstellingen ook goed kan verwerken. Hè? De ja. teleurstelling niet naar ja. Londen te gaan. De Olympische Spelen. Gevolgd door het beste seizoen wat je ooit gespeeld hebt. Ja. Met Rotterdam kampioen worden. Ja. Topscorer hier. In, in dit toernooi, uh, ja. fantastisch. Ja, een jaar is te vroeg, hè? Misschien. <laughs> nee, um, ja, weet je, uh, ik, je kan er gewoon niet zoveel mee. Het slechtste wat je als sporter kunt doen... is medelijden met jezelf hebben. En uh, dat zei mijn vader ook. Die zei, leven is niet eerlijk, wen hem eraan Dus uh, ja, dan ga ik er ook niet... Uh, ja, wat moet ik gaan doen? Ik kan thuis zitten en gaan huilen... of ik kan uh, gewoon zeggen, we gaan er weer vol voor... Ik ben mega gemotiveerd en uh, ik vind het fucking mooi om voor Nederland te spelen. En uh, daarom op het moment dat ik hem weer aan mocht trekken, dan uh, ja, heb ik het gevoel dat ik ook niet moe word. Dus dat is, uh, misschien heeft dat er iets mee te maken. Doen beseffen dat, uh, dat ik het gewoon wel eens in de gaaf vind. En dat geldt voor Rotterdam en voor Oranje evenveel. Maar je hebt nu wel duidelijk het gevoel dat je het hebt waargemaakt, hè? Nou ja, dat maakt niet zoveel uit, want uiteindelijk gaat het om je vorm bij het WK volgend jaar. Dus uh, als ik uh, op een gegeven moment geen bal raak uh, een week voor het WK... dan zou de bondscoaster stom zijn als hij me opstelt. Oranje international Jeroen Hertzberger van Rotterdam... maken dus van twee van de vier goals vandaag in de wedstrijd om het brons tegen Nieuw-Zeeland. Gaan wij weer naar Geo Lippens uit NK wielrennen. We hadden drie koplopers. We hebben ze nog steeds zo, 15 kilometer nog te gaan, uh, anderhalve ronde. En dan is het uh, gebeurd, dit Nederlands kampioenschap. Het is in elk geval spannend, want ik zou uh, met geen mogelijkheid durven te zeggen wie er hier Nederlands kampioen gaat worden. Die drie koplopers, Bram Tankink, Sebastian Langeveld en Johnny Hogeland in een afdaling. Het gaat snel nu. Ze maken zich uh, zo aerodynamisch mogelijk, duiken zo diep mogelijk over die sturen heen om haar snelheid te maken. Ze hebben een voorsprong van 33 seconden op twee achtervolgers, twee jonkies. Michel Kreder en Boy van Poppel. Van Poppel maakt een goede indruk op dit Nederlands kampioenschap. Het moet gezegd, er was wat verbazing over uh, de selectie van Boy en Danny van Poppel... voor de Tour-equipe van Vakant Solij. Maar Boy van Poppel heeft zich in elk geval voorgenomen om op dit NK te laten zien... waar hij toe in staat. is. hij zit meerdere malen. Probeert hij het in elk geval. Hij heeft al een paar keer geprobeerd weg te rijden uit de groep met de favorieten. En nu dan weer met Michel Kreder in de achtervolging. Dik 30 seconden dus achter de drie koplopers. daar achter daarachter dan weer Tom Dumoulin. De jonge Nederlander, de jonge Limburger, 22 jaar oud... die een goede tijdrit heeft en in de sterren zetten, nee, de ronde van België toch heel goed reed. En toen in de laatste etappe een tweede plek nog verspeelde... met een drieste aanval. Maar het pleit wel voor het karakter van die Limburger. Dat hij in elk geval de aanval zoekt, ook al is het soms niet verstandig. Twee man dus in de achtervolging op die drie koplopers. En daarachter dat hele Zwikkie met al die grote namen... waar we nu zien dat Karsten Kroon demareert. Waar springt Karsten Kroon naartoe? Springt hij naar Van Poppel en Kreten toe? Jawel, dat doet hij wel. Betekent dat Dumoulin inmiddels weer teruggepakt is door die achtervolgende groep. Karsten Kroon sluit aan bij de twee achtervolgers. De achterstand van het drietal op het leidende drietal. 23 seconden. Kom EN De forta op baby I Need Your En We gaan maar even naar Theo Plazaar. Al een tijdje niets gehoord over die wedstrijd tussen de pijers en de pioniers. Hoe verstaat het? Ja, nu is er wel weer uh, iets gebeurd in die achtste slagbeurt. Is het uh, die veteraan Flanagan? De man uh, die met 42 jaar de oudste actieve speler is in de hoofdklasse. Met een hokslag in het rechtsveld op uh, pitcher Stuifbergen. Pioniers weer aan de voorsprong helpt. Uh, 5-4, of liever gezegd 4-5 in het voordeel dus van uh, de ploeg uit Hoofddorp. En we zitten in de achtste slagbeurt. En wellicht zou Pioniers in deze fase kunnen doordrukken. En het verschil weer wat groter kunnen maken dan uh, dat ene puntje wat nu weer op het uh, bord staat. En top. Goed gecoacht hoor, van Robert Klaver door die Flanagan... Uh weer in het veld te brengen. 700 wedstrijden speelde hij onlangs uh, voor uh, zijn club en hij is daarmee een recordhouder samen met uh, Marcel Joost en Marcel Kruijt die ook uh, een enorm aantal wedstrijden gegooid hebben en gespeeld hebben in de hoofdklasse. 4-5 is de voorsprong. Stuifbergen moet het uh, nu doen voor Amsterdam. De werper die het uh, gebruik van uh, één oog mist en het met één oog moet doen. En nu ziet uh, dat Flanagan het eerste hond kan uh, bereiken. En uh, nu het eerste en het derde hond gezet zijn voor Pioniers en het in uh, het echt spannend gaat worden voor Robert Klaver en zijn mannen. Kijken of zij die voorsprong kunnen vergroten. 4-5 is het nu. En Pioniers moet het trouwens doen zonder coach. Eerste homecoach, Peter Barendsen. Die is uit het veld gestuurd. Wegens commentaar op de leiding. Dat allemaal naar aanleiding van die dubieuze bal van Isenia in het linksveld. Dus hij is er niet meer bij. Hij kijkt toe van achter het hek hoe het nu goed gaat met zijn ploeg. En Amsterdam nu wankelt. Kijkt aan tegen een achterstand van 4-5 in de achtste inning. Een 1 km We zitten ongeveer al in de laatste 10 kilometer. Gio Lippens. Ja, en iedereen hier aan de kant is. De hij staat toch wel langzamerhand een beetje heen en weer te schudden van de spanning. Want achter het drietal is nu Karsten Kroon in aantocht. Hij is weggereden bij de groep met de andere favorieten. De groep met de geklopte misschien wel. En met nog één rondje te gaan. Iets meer dan één rondje. Want zo meteen komen ze door voor die laatste ronde van 10,4 kilometer. Dan wordt het toch wel echt spannend met Bram Tankink. Sebastian Langeveld, Johnny Hogeland aan de leiding. Vlak daarachter dus Karsten Kroon. En is hij in staat om dat gat dicht te rijden... Zoals we dat in het verleden ook wel eens vaker van hem hebben gezien. In zijn goede jaren, om het zo maar te zeggen. Toen Karsten Kroon twee keer de Henninger Tourum won. Toen hij een etappe won in de Tour de France. Toen hij ooit tweede werd in de Amstel Goldrace. Derde in de Waalse Pijl. Nou ga zo maar door. Hij heeft goede resultaten geboekt in het verleden. Hij is zelfs ooit eens een keer vierde ook geweest in de Ronde van Vlaanderen. Maar zoals we weten, resultaten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. En dat weet Karsten Kroon ook. En ik ben benieuwd hoor, of hij erin slaagt om dat gaatje dicht te rijden. Want het gat werd zojuist kleiner en kleiner. Was nog maar een seconde of acht. Maar het lijkt nu toch langzamerhand wel weer wat groter te worden. Hier komen de drie alweer aan. In de finishstraat. Nog een metertje of 300 van de streep. En dan weten ze dat ze nog 10,4 kilometer moeten rijden. En jawel hoor, want Kasten Kroon komt daar beneden aan de weg. Komt hij al aan. Met Tom Dumoulin, hè? die daar ook al in aantocht is. Ja, dan worden de Limburgers hier natuurlijk enthousiast. En dan krijgen we nog een hele mooie laatste ronde van het Nederlands kampioenschap. Een stuk spannender dat vorig jaar toen eigenlijk al duidelijk was dat Nicky Terpstra die titel zou gaan oprapen. Hier komen ze door. Laatste rondje voor Hogeland, Tankink en Langeveld. Dat is de slagorde. En dan komt hij daar uit de bocht. Karsten Kroon met Tom Dumoulin weer vlak daarachter. Mooie finale hoor. Vijf man nog in de race voor de titel. Of komt de kampioen nog uit de achterhoede. Uit die achtervolgende groep met alle grote namen. Live sport bij NOS Langs de Lijn. Op Radio 1.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 Keep your head up van Andy Grammer. Is Karsten Kroon erbij gekomen, Gio? Nee, ze zijn er nog niet bij. En ik zeg ze zijn er nog niet bij. Want Tom Dumoulin is inmiddels bij Karsten Kroon gekomen. En die laat Kroon nu staan in de beklimming, de beklimming van de Chèvre. Maar wat nog veel opvallender is... ook Bram Tankink heeft moeten lossen aan kop van deze wedstrijd. Want Bram Tankink heeft Sebastian Langeveld en Johnny Hogeland moeten laten gaan. En dan valt toch eigenlijk het hele plan in elk geval van Blanco induigen... Even kijken, Dumoulin sluit aan bij Tankink. gaat er meteen overheen. En luister eens even mee. Publiek hier natuurlijk chauvinistisch tot en met. En geeft ze ongelijk. Die staan op de banken, letterlijk. Omdat Dumoulin even vol gas geeft. Maar dan zie ik Tankink toch wel weer aansluiten bij Tom Dumoulin. Ja, we hebben twee man aan de leiding: Langeveld en Hogeland. En op 12 seconden Dumoulin en Tankink vlak erachter. Karsten Kroon. Dan weer Kreder en Van Poppel. En dan het viertal dat misschien wel sterke benen heeft, maar er niet bij komt. Terpstra, Kelder. Man ...en Tom Jelte Dit is Radio 1. het weer de hoofdpunten van het nieuws met Marjan Koekoek. Bijna driekwart van de Nederlanders vindt het goed... ...als de overheid telefoon- en internetgegevens van burgers... ...bekijkt in de strijd tegen terreur. 70 procent van de burgers denkt dat dat nu ook al gebeurt. Dat blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond... ...in opdracht van de site NuTech. De meerderheid vindt wel dat de rechter er toestemming voor moet geven.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 Hij is vanochtend vertrokken uit China en zou naar Ecuador of Venezuela willen. De oud-CIA-medewerker wordt gezocht door de Verenigde Staten omdat hij een geheim spionageprogramma bekend maakte. Tot zoveel. Het weer met Peter kuipers Het is op dit moment op de meeste plaatsen bewolkt en hier en daar valt een bui. Uh, vanavond dan neemt de buigheid iets af en vannacht dan valt er hier en daar nog wat. Het koelt af naar een graad of twaalf. Morgen dan hebben we opnieuw te maken met buien... hoewel ik denk dat het er minder zijn dan vandaag en ook minder zware buien. De meeste buien die ontwikkelen zich morgen in het binnenland. Aan de kust wordt het in de middag droog en zijn er opklaringen. De wind die komt morgen uit het westen en is matig, windkracht 3A4. Aan de kust plaatselijk 5. Het blijft morgen fris, de thermometer blijft steken bij een graad of 16. En dan na morgen dan blijft het aan de koele kant met temperaturen rond de 17 graden. Wel wordt het wat zonniger en nemen de neerslagkansen verder af. Aan WB Verkeersinformatie. Door werkzaamheden staat er op de A27 Almere richting Utrecht. Bij Utrecht Veemarkt 2 kilometer. Zat een auto in de brand op de A28, Zwolle richting Hogeveen. De weg is dicht bij Zuidwolde. Verkeer wordt er via de parkeerplaats omgeleid. Inmiddels staat er nu 2 kilometer. Radio 1. NOS langs de lijn. Heerlijke slotfase van het 1K wielrennen in limburg Lippens. Ja, het is echt smullen geblazen voor de liefhebbers. Want uh, prachtige strijd natuurlijk, wisselende kansen en dat is toch erg mooi. En je vraagt je toch wel af wat uh, bij Blanco nou eigenlijk uh, precies de bedoeling was... met het feit dat ze Bram Tankinken naar voren hebben gestuurd. Want ja, normaal gesproken zou je toch zeggen, het is niet echt een afmaker. Het is niet echt de man die hier het Nederlands kampioenschap kan gaan beslissen. En dan wordt hij ook nog gelost. Jawel, hij wordt opnieuw losgereden door Tom Dumoulin. Niet eens op een stijlstuk, maar op het stuk hier in Kerkrade waar de weg ligt omhoog lopen. Eigenlijk vlak in de buurt van de finish. En toch weer 6 kilometer verwijderd van de streep. Maar ze maken een lusje dat ze achter de finish langskomen. En daar gaat Dumoulin op jacht naar de twee topkoplopers, Op jacht naar Sebastian Langeveld en naar Johnny Hogeland. Hij ziet ze vlak voor zich rijden. Hij gaat erbij komen hoor. Tom Dumoulin goede tijdrijder. reden een geweldige ronde van België. Stond tweede op de voorlaatste dag. Met de laatste dag nog te gaan. Achter Tony Martin. die De tijdrit die daar het grote verschil had gemaakt. En toen dacht Dumoulin, ik ga vol in de aanval in die laatste etappe met nog 50 kilometer te rijden. Sprong die weg. Het was wel zelfmoord. Dat dacht iedereen ook wel. Dat bleek ook achteraf wel. Want uiteindelijk werd hij teruggepakt en zakte hij in het klassement ook nog een paar plaatsen. Maar toch, hij had karakter laten zien. En daar houden we van. Dit jaar mag hij mee naar de Tour met zijn ploeg Argo Shimano als jonki, als 22-jarige. Ik ben benieuwd of hij het gat kan dichtrijden. We hebben nog 6 kilometer te rijden. Twee koplopers. Sebastiaan Langeveld en Johnny Hogeland. En vlak Daarachter Tom Dumoulin. Winnen de Pioniers bij de Pirates of kunnen de Pirates als nog komen, Theo? Het blijft spannend tot de laatste snik. Achter slagbeurt 4-5 voorsprong nog steeds voor Pioniers met uh, Amsterdam. Een honkloper op het uh, tweede honk in scoringspositie. Berkenbos. En het voordeel van de eventueel laatste beslissende slagbeurt. Maar het is nog niet gedaan. Het blijft spannend hier. 4-5 nog steeds Pioniers aan de leiding. Thank you. To look now. De finish is aanstaande bij het NK voor de Professionals. Geo Lippens. Vier kilometer nog voor Sebastian Langeveld. Voor Johnny Hogeland. Iets meer nog voor Tom Dumoulin. Die nu op negen seconden is gekomen van die twee koplopers. Terwijl we zo meteen dan de laatste beklimming krijgen van het Duivelsbos. Dan gaat het nog even naar beneden. En dan natuurlijk de ja, lichte helling in de richting van de finish. Een lastige aankomst. Dat is het zeker. Het gat is nu acht seconden geworden. Wat een spannende finale daarachter. Ja, dan weten we eigenlijk niet meer wat daar gebeurt. Daar krijgen we geen zicht op. En nu zijn de twee begonnen aan de beklimming van het Duivelsbos. Het is Sebastiaan Langeveld die op dit moment de tempo aanvoert voor Johnny Hogeland. Ja, normaal gesproken zou je zeggen, Hogeland heeft de betere klimmersbenen. Die zou het hier moeten gaan proberen. En daar gaat hij inderdaad. Johnny Hogeland met de demarage. Johnny Hogeland die probeert Sebastiaan Langeveld los te rijden. Dat is natuurlijk de enige manier. Langeveld die een ja, redelijk matige aanloop naar dit NK heeft gekend. Geen grote ronde Gereden, heeft in Beieren gereden, heeft in Slovenië gereden. En daar gaat Hogeland. Ja, Hogeland. Parkeert hij nou daar? Of kan hij toch nog wel doorgaan? Johnny Hogeland is er vandoor. En wie weet, misschien op weg naar de Nederlandse titel. Hogeland die wel een beetje de klassieke voorbereiding heeft gehad op de Tour de France. Met uh, onder andere het criterium van de Dauphiné, vroeger de Dauphiné liever geheten. Hij heeft het gat geslagen hoor met Sebastiaan Langeveld. Want Langeveld is eraan uh, voor de moeite. Langeveld gaat het niet meer halen. Johnny Hogeland lijkt op weg naar zijn eerste nationale titel bij de pros. Want Tom Dumoulin zal er ook niet meer aankomen. Want die gaat zo meteen wel aansluiting krijgen bij Sebastiaan Langeveld. In het slot van de beklimming van het Duivelsbos. Maar die twee die komen er niet meer bij. Bij Hogeland is ontketend. Johnny vliegt. Johnny uit Ierseke. Hij is op weg naar uh, toch wel de mooiste overwinning in zijn loopbaan. De, de Nederlandse trui, de kampioenstrui. We kunnen hem gaan zien straks in de Tour de France. Hogeland rijdt uh, de Tour de France en hij zal daar die rood-wit-blauwe trui kunnen gaan showen. Ja, het was geen geweldig seizoen voor Johnny Hogenland tot uh, nu toe. Geen grote dingen laten zien, maar dit, dit is toch de kroon op het werk tot nu toe. Vlak voor die afreis richting Corsica, vlak voordat hij naar de Tour de France mag gaan... ...pakt hij toch die mooie overwinning. Ja, de speaker zei het net al. En dat is handig om dat te zeggen als de boksen langs het parcours schallen. Johnny Hogenland wordt niet graag herinnerd aan die val in het prikkeldraad... ...in de Tour de France van twee jaar geleden. Maar ja, dat hoort Hogeland natuurlijk. Wie weet, misschien heeft het hem wel getergd. Mel op scherp gezet voor de finale van deze koers. Wat een mooie overwinning gaat het worden voor Johnny Hogeland. Want het gat is groter geworden. 18 seconden op de inmiddels twee achtervolgers op Sebastian Langeveld en Tom Dumoulin. Maken met 1 achtervolgen. Met Tom Dumoulin. Want die is er achter aangesprongen. Dumoulin, de nummer 3 trouwens van het afgelopen NK. Tijdrijden achter Liebe Westra. En Nicky Terpstra. Hij is van alle markten thuis. Dat kan hij bijzonder goed. Maar wij wachten natuurlijk op de binnenkomst van Johnny Hogeland. Want Dumoulin ziet Hogeland niet rijden. Hogeland weet het. Hogeland weet dat hij de overwinning op zak heeft. Minder dan een kilometer nog voor hem. En dan is hij binnen. Hij moet nog een paar bochten Moet die goed door. Hier een haakse bocht vlak langs de hekken. Hij neemt alle risico. Maar Geef geven ze ongelijk. Het publiek gaat inmiddels staan hier op de tribune. En Hogeland begint dan zo langzamerhand aan die beklimming. Komt dan zo'n beetje langs de teambussen. Kijken waar de bus van Valkanselij staat. Jawel, daar staat hij. Ik zie ze daar eens juichen. De ploeg die nog geen sponsor heeft uh, voor het komende seizoen. Dit kunnen ze natuurlijk heel goed gebruiken. Het Nederlands kampioenschap pakten ze al met lieve Westra. En dan nu met Johnny Hogeland. Hij is er bijna, maar nog niet helemaal. heel stiekem omkijken. Waar blijft Tom Dumoulin? Ja, hij weet niet wie er achter hem zit, want hij hoort natuurlijk niks. Ja, misschien via de oortjes. Hoort hij wat er achter hem gebeurt. Maar weet hij ook dat hij op zeker rijdt? Dat hij nu toch echt wel in de richting rijdt van die nationale titel. Want nu komt hij dan in de finishstraat. In het bereik van de vaste camera's. En we zien nog helemaal niemand door de bocht komen daarachter. Dus weet Johnny Hoogeland dat hij nog één keer op de pedalen moet gaan staan. En dat hij dan die nationale titel kan gaan oprapen. Johnny 30 jaar oud, hij is van 13 mei 1983, komt nu die laatste bocht door. En dan weet hij het hoor, en jawel, dan kan hij gaan juichen. Och, wat zal hij blij zijn met die overwinning. Want het is geen veelwinnaar, maar hier pakt hij dan de nationale titel. De rood-wit-blauwe trui. Hij gaat zo meteen in de Tour trots rijden in de, die trui. Wordt omhelst door zijn vriendin. En dan zien we Tom Dumoulin met Sebastiaan Langeveld vlak achter hem. Maar het is Dumoulin die de tweede plaats gaat pakken. Tom Dumoulin. Tweede in het Nederlands kampioenschap. Voor Sebastiaan Langeveld. Een prachtig podium. Een totaal ander podium. En een podium zonder Blanco-renner. En dat is toch wel opvallend. Kijk eens naar Hogeland. In tranen. Huilend. Schokkend met dat hele lijf. Wat is hij geëmotioneerd? Maar geef hem eens ongelijk. Na dat akke van een paar jaar geleden in de Tour de France. Dat prikkeldraad. Nu is alles vergeten. Nu heeft hij de mooiste overwinning van zijn loopbaan te pakken. Ja. Mooi moment voor Johnny Hogeland. Ja, inderdaad, erg mooi. Nog twee kampioenen zijn er bekend geworden. André Greipel is voor het eerst in zijn carrière Duits kampioen geworden. Topsprinter van Lotto Belisol gaf zijn concurrenten... Gerald Schiolek en John Degenkolb van Argo Shimano het nakijken. En in Spanje ging de nationale titel naar Jesus Herrada. De coureur van Movistar was John Izaguirre van Escatel... en de blanco renner Luis Leon Sanchez te snel af. Isolated from the outside...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 Voor een negende plaats, en dus het linkerrijdje in malmö Beurt van Anouk. Gaan wij we weer naar GeoLimpus? Ja, een mooie Nederlands kampioen. Dus ja, wat valt er allemaal nog meer te vertellen, Geo? Ja, veel emotie natuurlijk bij Johnny Hogeland. Wat opvallend op het moment dat hij de helm afzet. Ja, dat lijkt het wel een oud mannetje. Zo getekend is hij door de strijd van vandaag. Want het was natuurlijk weer een loodzwaar kampioenschap. Want dat kun je gewoon zien aan de manier waarop renners één voor één binnendruppelen. Het is verdorie net als een bergetappe in de Tour de France. Dat die renners echt één voor één over de finish komen. Terwijl we nu dan toevallig net ook een groepje zien aankomen. Tom Lezer ja, wordt op de streep net niet voorbij gereden door Maarten Chalingi en door Martijn Keijs. Die zijn inmiddels ook over de streep, maar dan gaat het om plaats 13, 14 en 15. De uitslag van dit Nederlands kampioenschap bij de profs van vandaag op een rijtje. Nederlands kampioen, rood-wit-blauwe trui, straks dus in de Tour voor Johnny Hogeland. De tweede kampioenschap, de tweede titel dus voor een man van Vacan Soleil in één week tijd. Lieve Westra afgelopen week in Winsum, afgelopen woensdag was dat het NK tijdrijden, nu Johnny Hogeland Op de tweede plek Tom Dumoulin, daar gaan we nog veel van horen, maar dat wist. niet. Wisten we eigenlijk wel, want hij rijdt dit seizoen een puikseizoen. Die is goed op weg en kan straks in de Tour de France ook laten zien wat hij allemaal kan voor Argo Shimano. Derde, Sebastian Langeveld. Gaan we helaas niet zien in de Tour, want die wordt niet meegenomen door zijn ploeg, door Orica. Dan hebben we op de vierde plek de kampioen van twee jaar geleden, Pim Lichtaat. Op de vijfde plek de kampioen van afgelopen jaar en drie jaar geleden, Nicky Terpstra. Op de zesde plek hebben we Tom Jelte Slachter, die heeft zich... In elk geval goed gemanifesteerd hier. Die heeft zijn gram gehaald voor het feit dat hij niet mee mag naar de Tour. Want hij is gewoon de eerste man van Blanco in dit kampioenschap. Blanco heeft dus alle troeven uit handen gegeven. Die hebben dus echt klop gekregen op dit nationale kampioenschap. Zevende, Karsten Kroon. Achtste, Wilco Kelderman. Dan hebben we op de negende plaats Bram Tankink. En op de tiende plek hebben we Boy van Poppel. Op de elfde plek nog eens een keer Lars Boom. Maar we gaan luisteren. Naar de Nederlands kampioen, Steven Dalenbouw staat bij hem. Bij Jonny Ogenland. Jonny, Je... felicitaties van ploegleider Daan Luijks. Je bent Nederlands kampioen. Ja. Michel Canelis, de andere ploegleider. Ja. Het is ongelofelijk, hè? Ja, het is ongelooflijk. Ik, uh... Ik heb eigenlijk geen moment gedacht aan kampioen worden. Ja. Zelfs niet toen we met die drie waren. Alleen, uh... ja... Ik rijd bij de hop, uh, rijkste ik uit mijn wiel. En ja, toen was het alleen volle bank naar de finish rijden. Dan zit er nog iemand achter je aan, hè, Dumoulin. Uh, blijf jij op de hoogte op dat moment, van hoe dat precies zit? Ja, ik zei tegen Sebastian, doorrijden. Langeveld. Ja, ik zeg doorrijden, want Dumoulin komt. En uh, ik rijd, hoe die klim op kop. En ik los gewoon Sebastian. En uh, ik weet niet of dat uh, Sebastian nog tweede wordt. Doem alleen wordt tweede. Ja, alleen wordt tweede. Dus ja, het ja, is goed dat ik er net voor bleef. Wat betekent deze zegen voor jou? Je hebt opnieuw een moeilijk jaar, een moeilijk voorjaar gehad met die enorme valpartij in en die trainingsrit. Ja, ik win sowieso al niet erg veel. En, uh, als ik dan zo'n uh, overwinning kan halen na zoveel ellende, dan. Uh, is dat toch fantastisch. Maar je deed qua koersen vandaag ook alles goed, hè? Vaak ook. Oh, kijk, meer felicitaties nog. Ik <lacht> je maar. Vaak ging jij in aanval, maar dan ging je te vroeg in aanval. maar vandaag was het uh, qua timing ook perfect. Ja, we hadden gisteren bespreking en uh, Jean-Paul zei van... Uh, ja, jij doet toch maar uh, je eigen ding. Dus uh, niet negatief, maar... Doe jij je eigen ding maar in de koers. En, uh, ja, het was heel snel en net wat ik zeg, in het begin was ik niet echt goed. En, naarmate de wedstrijd vorderde werd ik beter en beter en beter. En, ja. Uiteindelijk word ik kampioen. En dan rij je in het rood, wit, blauw in de Tour de France straks rond. Wat moet je vleugels geven? Ja, het is fantastisch. Fee Dank je wel. De Nederlandse kampioen wielrennen gaan wij naar Rotterdam... waar de finale wordt gespeeld van de World League. Het toernooi to to to to daar, hockeytoernooi. Australië tegen België. Hebben die Belgen een beetje een kans tegen Australië, Geert? Nou ja, ze hebben de wedstrijd in de pool. De wedstrijd in de ja, kwartfinales heet dat dan hier. Heel nieuw format is er gespeeld. Ik zal je daar niet mee vermoeien. Die wedstrijd hebben ze met 3-1 verloren, de openingswedstrijd. En daardoor kreeg België ineens een uh, betere route naar de finale. Kregen ze makkelijkere tegenstanders. En hebben daar uh, voor 100% gebruik van gemaakt. Australië dus uh, ja, wel favoriet, op papier zou je zeggen. Maar die Belgen doen het goed door de laatste jaren. Vooral uh, sinds uh, Mark Lammers, onze Nederlandse coach daar aanwezig... Is. Ik sprak hem vlak voor de wedstrijd nog even op het veld. Ik zeg, nou Mark, doe je best hè, tegen die Ossies. het zal niet makkelijk worden. Hij zegt, nou, de eerste 15 minuten doorkomen. Nou, dat is gelukt, want er is precies een kwartier gespeeld... en het is nog steeds 0-0. De eerste 15 minuten doorkomen en dan hebben we misschien een kans. En hij lachte een beetje en zei toen van... we zullen voorlopig de eerstkomende tijd maar eens de plaats van Nederland... in hockeyfinales over moeten gaan nemen. Kijkt natuurlijk niet alleen naar dit toernooi... maar dan kijkt hij ook natuurlijk naar het Europees Kampioenschap. Eind augustus in België te spelen. En hij kijkt heel stiekem natuurlijk naar het wereldkampioenschap. Want België heeft zich door die finale plaats hier geplaatst... voor het WK volgend jaar in Den Haag. En dat is voor Mark Lammers een groot succes. België, een opkomend uh, hockeyland. Er spelen ook een paar aardige spelers bij. Tom Boon bijvoorbeeld, de nummer 27. Ik zit met, uh, ja, met grote ogen naar hem te kijken... want hij komt volgend jaar in de Nederlandse competitie spelen... of volgend seizoen, dat gaat dan in september natuurlijk beginnen. En hij gaat bij Bloemendaal spelen... En dat is een jongen die misschien de plek van Teun de Nooijer bij Bloemendaal, die zojuist een fantastisch afscheid heeft gehad hier uh, in het Rotterdamse hockeystadion, te midden van allerlei wereldspelers waar hij zijn hele carrière tegen heeft gespeeld en te midden van zijn collega internationals. Dus misschien die Tom Boon, een van de jongens die een kans heeft om de plek van Teun de Nooijer bij Bloemendaal over te gaan nemen. België dus uh, de eerste kwartier doorgekomen, één strafcorner geweest voor Australië, dat leverde niets op. En dan zegt Mark Klangers, dan heb je een kans tegen Australië. Sport en muziek op Radio 1. LOS Langs de Lijn. I never guessed it would walk upon. Baby, that you are 16 van Billy Idol. De Nederlandse volleyballers hebben de tweede wedstrijd tegen Portugal... in de World League gewonnen. Het werd 3-0. Oranje verloor zaterdag nog de eerste wedstrijd met 3-2... na nou met 2-1 te hebben voorgestaan. Verslaggever Lars Geerts in gesprek met een van de spelers. Nieuws Klapwijk, een man met een verhaal. Lang geblesseerd geweest. Uh, lang gevochten om terug te komen. En het is je gelukt gisteren al, vandaag al. Weer terug in de basis. Dat moet een heel fijn gevoel geven. Ja, ik, heb er, ik ben er heel lang uit geweest inderdaad, in de zomers... Uh, en nu natuurlijk ook een paar maanden geen wedstrijd gespeeld. Ja, en nu weer terug. Uh, gisteren nog, nog enigszins onwennig. Vandaag al een stukje beter. En ja, het moet nog steeds uh, groeien. Maar uh, het gaat de goede kant op. Een beetje technische volleybalvraag, misschien. Maar hoe is de communicatie met Nimir Abdelaziz, de Ja, ik heb natuurlijk nog nooit met Nimir gespeeld. Ja, één keer een Olympisch kwalificatietoernooi. Uh, kort drie wedstrijden. Voor de rest niet. Dus, dus dat is heel nieuw. Uh, maar het gaat heel goed. Het gaat heel goed. We kunnen elkaar. Uh, ja, we spreken veel over de bal en uh, we kunnen het best goed vinden al in het veld. Uh, wat, wat viel je het meest op aan deze wedstrijd ten opzichte van gisteren? Nou, het was heel spannend, hè, de twee sets. En ja, het grote schil, dat zag iedereen, denk ik, dat was, uh, hoe wij de sets afmaken, dat is twee keer met een Ace. Ja, dat is een heel groot verschil met gisteren. En uh, één keer met een serveerdersfout aan de andere kant. Dat heeft je ook geholpen vandaag. Ja, klopt. Ja, we maken het. Ja... Kijk, de derde set stonden we ruim voor. Uh, dan maken we het zelf nog spannend. Natuurlijk... Ja, leg dat eens uit. Waarom wordt het nog zo spannend? Ja, dat is moeilijk. Uh, Daar moeten we natuurlijk sowieso even gaan terugkijken. Want ik weet het zelf ook niet. Ja, we missen gewoon allemaal ballen. En, uh, en dan beginnen zij er opeens weer in te geloven. En dan halen zij wat ballen van de grond. En scoren zij ook een paar hele moeilijke ballen. En dan krijgen wij het eens moeilijk, ja. En waarschijnlijk bij andere teams, Zuid-Korea en Finland... krijg je de, uh, die mogelijkheid niet überhaupt om zo'n grote voorsprong op te bouwen. Maar om ze dan nog terug te laten komen. Nee, maar ik denk ook wel dat het ligt... Eh, als je zo'n grote voorsprong hebt... dan gebeuren dat soort dingen ook vaker. Dan... Gemakzucht. Gemakzucht wil ik niet zeggen. Maar alles liep natuurlijk heel makkelijk op dat moment. Uh, het ging goed. We proberen elkaar gewoon wel scherp te houden. Maar... Uh, je, je kan dan wel twee foutjes maken, zeg maar. Dat, dat, wordt, dat, dat zou kunnen nog. En dat geeft ook al, normaal gesproken al meer ontspanning, waardoor je wat makkelijker speelt. Maar dit keer uh, kregen we echt een te grote serie tegen. Hè. Maar goed, één gewonnen, één verloren. Er is, nog, uh, er is nog niks verloren. Want je staat met het Nederlands team gewoon heel netjes bovenaan de groep. In de World League: nog twee tegenstanders te verslaan voor een tripje Argentinië. Uh, als team nog wat dichter bij elkaar komen, neem ik aan. Want meer automatisme erin. Ja, ja, want we zijn natuurlijk dit ja, zijn dan de eerste twee wedstrijden in, in deze nieuwe formatie. En dat is gewoon heel anders. Uh, daar moeten we gewoon elke dag op trainen. En dat is, dat is steeds meer automatisme wordt. Niels Klapwijk naar de 3-0-overwinning van de volleyballers op Portugal. Zo in het laatste uurtje op deze zondag. Met natuurlijk nog het honkbal, de slotfase van Pirates tegen pioniers. En we gaan nog uh, terugkijken natuurlijk op het NK wielrennen. En we hebben nog het CHIO in Rotterdam. En vooruitkijken naar Wimmel. Genoeg te doen dus. Oké. Oh, hey. Twee dingen. Elke maandag in juni burgemeesters anno 2013 Ik kende het fenomeen Project X en de kracht van sociale media onvoldoende. Hoe geeft de moderne burgemeester vorm aan zijn ambt? Deze maandag Leonie Sipkus van Kochenland. over haar onverwachte ambitie en de lol van lintjes uitreiken. Twee dingen. Morgenavond tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wie kent hem niet? Het spaarvarken. Dat koddige roze diertje op de vensterbank. Niks mis mee, hoor. Maar zeg nou zelf, hij staat daar maar. Er zit niet veel beweging in. Daarom introduceert Robeco... Belegvarken, een bijzonder heerschap dat schuurt, prikkelt, uitdaagt en met nieuwe inzichten komt in je financiële toekomst. Kom in actie. Ga naar robeco.nl en zet samen met Belegvarken je geld aan het werk voor later. Robeco, the investment engineers. Vanavond in Karo Brandpunt. Blaffers uit de Balkan hoe zware Kroatische wapens in handen van Nederlandse criminelen komen. En Duitse topwetenschapper waarschuwt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 Dit is Radio 1.